Wij beginnen de zocherles 300 op de pagina Resch, Mem, Gimel 243. De linker kolom, de regel 16, Ot, Zijn. Levatar. Deit eet kashar vasha. Bahai Zefintin jehuda de le eila. De gaj nu nu de zeeran Achtin. It starik leka sharala le tata. Ba citrin en de tata. Shehem Dublepunt baruch. Leolam, -e We hebben geleerd aan het einde van de vorige les in de in de oude over de hoge iehood. Ja, zoals we ook in de Kriat Shma in het zeggen van Shma uh, doen dat dit. Uh, de hoge jeugd, dan zeeranpien, verbindt zich met de, met uh, Leia. Ja, met, Leia komt van de Tfona. Leia is uh, goed, als, uh, als goed van de Tfona. Dus Leia behoort eigenlijk, het is wel de nukwa van de zeeranpien. Zij is nukwa van de zeeranpien boven de gase, maar haar, ja, haar aard is uh, van de tuna En dan is het dus de verbinding van Sirampin. Van naar boven met die Leia. Dat is de hoge de Hoge uh, eenheid. En naar beneden Sirampin. Naar de, naar de Nukwa naar Rachel. Is de lagere I goed. Daarmee, Sierra Pin verbindt zich met twee uh, nukot, met, met, met twee nukot, met twee vrouwen. Duidelijk, duidelijk, dat is wat ook Jacob, en daarna die is geworden Israël, uh, had twee vrouwen. Duidelijk, dat is de reden van dat Jacob die. Uh, Aardse Jacob, die moest wel twee vrouwen hebben, wat het ook mag betekenen. Maar dat is allemaal geestelijk, De Torah spreekt niet over Jacob hier op aarde, maar alleen maar naar het is elke woord van de Torah is zijn is de naam van Hashem. Elke naam, elke woord is de naam van Hashem. Jacob is. Uh, naam van Hashem, Rachel, De namen van Hashem betekenen krachten in zijn systeem van het heelal. En dat is dan de hoge Jehoed, dat is de Jehoed dus met, we zien het ook na, aan de uh, letter, de letter Dalet aan het einde van dat vers, Shuma Yisrael Hashem Elateinu Hashem Echad letter Dalet, die grote letter Dalet die wijst op uh, de oorsprong van uh, Bina oftewel um, vertegenwoordigd door de regel 16 God zijn 7, Levatar deed kasher, nadat uh, deze droge, dat droge werd verbonden met uh, die hogere eenheid eenheid van de hogere letterlijk 17de heino dat wil zeggen balea nu qua de zeren tot an leia Nukwa van deze hier pin, Maar dan boven de geze 18. Het starig dient men. Het uh, le La haar te verbinden. Letata. Dus deze hier goed. Deze eenheid dient men dus. het verbinden met beneden. maken deze eenheid. Bashit zit er in de, de letata. Let op. Aan de zes Kanten. Van beneden, zes kanten, of zes uiteinden van beneden. Welke zes kanten van beneden zijn de woorden, ja, de tweede weerwoorden van het tweede vers, in de Shema Yisrael, hoor Yisrael, regel 19. Baruch Shem, quod Malchut olam, uwaed, afgekort, baschkamlon. Gezegend is de naam. Ja, zoals so we weten we dat verder. Van de glorie van zijn koninkrijk Leolam was het voor altijd een eeuw. Um, de regel 20 naar de punt. Kiachar, Shenim Shaha, we jerda, Amechase 21, השל גazon. им הומחין דשית, דתים, 22 דש ישראל למקומה למת. ואניח כבאיר им 23 חניעי שלושים מיקוזי למת, ל parcuv אחד, 24 כמ' הנה אף על פי שאני אינם יכולים פייפן תווינטח לקבל המוכן ייחוד הילאה שהם בחינת זה סן תווינטח עולם הבא ומיים עליונים להיותם מבחינת מחזה זה פייפן תווינטח ולמטה שהם מיים תחתונים מכל מקום בחינת היבשה 28. En dan 29. En dan 29. En dan Gam lemata, dan 29. En Mishum 29. En dan 29. En dan 29. En dan 29. En dan 29. En Ulfikach jes, 32 lanu lehamsich, bihinat leia, imphinata yabasha, 23 lema kom rachel, hau medet michaze ule mata, 34 de havet yabasha, nasa arets, lema abet pirin we ied, 35 ule mata yilanin. Kijk nou, wat een zin, een lange zin maar, uh, er is geen plaats om daar een puntje te tussen te zetten. Zo helder, zo duidelijk. En ik voel het ook van binnen, dat er geen gestoter, voel ik geen gestoter. En dat getuigt van een voldongen, van een feit, echt van, van een voldongen feit. Voor mij is het absoluut een voldongen feit dat dit van boven, uit de hemel, direct uit de hemel komt. Kijk nou, wat je ons nu vertelt, probeer dat, doordringen, dat is, is allemaal wat we hebben geleerd, allemaal wat we ook nodig hebben, bij het leren van, kan je ook, uh, bij het leren van Prietschaïm, want wij leren daar ook, uh, uh, deze kwestie van Shma, het zeggen van Shma. Voor Israël. En dan hoor je ook hier dingen die eigenlijk de essentie zijn en die kunnen wij ook dan uh, uh, gebruiken, als het ware, voor wat wij leren daar in Prietscheim, 20 na de Petro. Want nadat dat dat uh, entiteit wat was kracht, de krachten die er waren uh, vanaf de Hazei en boven van de zon werden aangetrokken en daalden af met de mochen van zes woorden van Schma Israël ja, van het eerste vers. Shema Israël, Hashem, Hashem, Hashem, Hashem, Hashem, Hashem. Leme naar zijn plaats, naar beneden. We niet geberen, 22 aan het einde. We niet geberen iemand hier, en die werd verbonden met zijn nehi. Ja, van deze hier Shemi Shemichaze 23, kulemata, die vanaf de Chaze en naar beneden zijn. Le part soef, let op, tot één part soef, kemikodem, zoals voorheen. 24. En nee, afwel, Pischa, hij, naam, hij geluid, dan zie je, dan, ondanks het feit, dat de nehi kunnen niet de morgen van de hoge, je goed van de hoge eenheid ontvangen, want die mogen van de Hoge Eenheid zijn het aspect van Olamaba, de toekomstige wereld 26, omai Leonim en de Hoge Wateren, Lihutamifinad Mihaze Olemmata, omdat die daar de plaats van onder de Hazé van de Zeerampien, dat is de plaats van het aspe aspect van vanaf de Hazé en onder. Die lagere wateren zijn. Nikol, maar kom, deze zal niet te min. Begin aan het aspect het droge. 28, die samengevoegd is aan deze morgen. Hier zie ik wel een foutje. mogen zie ik dan um, uh, de letter H in plaats van hamochin. En mem, en dan hij, mem, wav, en dan get, en niet um, he. Dus de letter he moet je get van maken. Je gehala, red kan, kan zij afdalen. 29. Hollid, kabel, en ontvangen worden ook onder de chazé van de hieranpil. Mishum der tach omdat de essentie daarvan kwam, mevienat mijm toch toen de jirsut kwam van het aspect van lachere wateren van jirsut. Einen der tach, is dan goed oor, om dat daar is de plaats van het, waar het licht is uitgegaan. Kanar zoals boven gezegd werd. Olievijgacht heeft 32 en daarom dienen wij aan te trekken, aan te trekken dat aspect leenen. In beginnende met, samen met het aspect van het droge. 33e kom Rachel naar de plaats van Rachel. Hou mij dat welke like Rachel staat, staat vanaf de Chazen naar beneden. Was, maar have yeah, de Havet, ja, en dan datgene 34, dat het droge was, nasa-arets wordt tot arets, tot aarde, Abed pirin de aarde die om, uh, die in staat is dus al om, uh, vruchten te maken, letterlijk, en de bomen te planten, in te planten, te planten, 25 naar de punt. Baai je goede Tata, Ara Ravashalim Kedaka Yehud. In deze eenheid, die die in deze eenheid van beneden, is de aarde de volledige wens zoals naar behoren is. Ja, want waarom is het wens? Uh, We hebben geleerd, arets, ja, het is wel ara, ara is aramees, ja, voor um, aarde. Want uh, dikwijls is het zo so dat uh, in de regel dat tzadi in het Hebreeuws wordt vervangen door Ayn in het Aramees. Dus Ara komt uit het Aramees. Uh, in het Hebreeuws is het Arets. En Arets heeft, heeft de, eigenlijk de stam re resh zadi van het woord Ratson, van het woord Wensen. We hebben dat ook geleerd, ja? dat Aretz is, uh, komt uh, wens, want waarom? Aretz is malgoed, en malgoed is wens, en daardoor, dus door deze eenheid beneden, verkrijgt het de aarde, oftewel, de malgoed verkrijgt de volledige wens naar behoor. Wens betekent, uh, Volledig, dus uh, in, in, van alle facetten en wordt die doordrongen door dat, um, deze eenheid. Eenheid betekent dat men verbindt zich, een lagere verbindt zich met een hogere en daardoor ontstaat de verbinding. Een verbinding langs deze verbinding kan dan het licht van een hogere um, door gesluist worden naar de lachen. Zeven en dertig. Pirouz. Ki afval pi kibel pien ki bel Achtentwintig we raden lemenkombo, loga ja neigenen fertsch, ja hou je alspij, ja otabelen nuk waschelo le. kiegi de heinata ja baas, dat is vanagelne. ja namen en fertsch reuimlik abelshum or, kijk hoe agnizo, shallet, eitle. Ook het principe, ja. Altijd kijk naar het algemene aspect, zoals ik je steeds uh, bleef doorhammeren, dat je altijd keek naar de grote lijnen, en de kleine details die komen pas stap voor stap uh, later. Maar dan kan je ook details opnemen. Dat is goed. Ik bedoel, ik bedoel differentiëren in jezelf. Nee, dan zitten ze dan... Nog uh, in, een, in een algemene vorm, een soort bundel, een soort uh, cluster, samen. En, en komt er een tijd, komt tijd wanneer het ook uh, kan, wanneer je ook de details daarvan zou kunnen proeven. Pirouche, uitleg. Ja, volgens mij is het een pinkje bij de mochin, want ondanks het feit dat de zieren pinkt, ontving de Mohin 38, de zieren pinkt, die vanaf zijn gezet en naar boven. We raden hem ook en de naar zijn plaats af, naar zijn eigen plaats af. Logisch, je kolos spier, kon hij. Dat niet kon hij die, kon hij zij die, die mogen, kon hij deze mogen niet geven, 39, aan zijn noekwa, aan Lea Die hier van zij, 40, die blab genadde je want zij ontving het aspect van het drogen van het Funa, kanaal zoals boven gezegd werd. Zijn namruh die niet geschikt zijn. Eh, om welk licht dan ook te ontvangen. Kijk ook niet zo, want de kracht van het verstoppen heerst in hen. Nee, dat is dan, dan onder, van, van onder de gezicht van, de, van het vona. Dat is wat Lea had verkregen. 42 na de punt. Oli nu is het leer, als ik 43, die in de jaren 44 was, en die in de jaren 44 was, en die in de jaren 44 was, 46, ayalo, lemiele aspia. Ayaja, ser, Dat is voortreffelijk, dat is absoluut geweldig wat we hier leren. En dat is het dat is die, dat principe dat jij steeds uh, moet onder ogen zien: ik kan het niet voor jou doen. Dat principe is, de, de principes van het functioneren van. Het eeuwige van het goddelijke, dat moet je zelf horen en opnemen en laten le en leven, gaan leven door die principes. Ook hier op aarde, dan trek je het licht aan je, naar jezelf en dan leef je hier door de hoge principes, dan ben je, in, ben je verbonden. Jouw bovengezijn, ondergezijn, blijf verbonden dan met dat de, de bron en dan kan je dan uh, putten daaruit al jouw kracht. En dat is de eeuw, dat is de reding, dat is de eeuwigheid waar, ik het, waar we het steeds over hebben. Ja, maar moet vertaald worden in jouw kili. Eh, ik kan me niet voorstellen dat iemand die kabbalen leert, meer langer dan drie, ik bedoel, daadwerkelijk in, intensief. Dat die na, laten we zeggen, twee jaar, dat die nog, eh, ik zeg het, na twee jaar kabbalen te leren, maximum, dat die nog, naar dat die iemands nodig, iemands hulp nog nodig zou hebben de anders is het is geen ware, ware leren van kabal. Als iemand na een paar jaar, ja, twee jaar kabal liet leren, nog, uh, nog belt iemand anders om hem of haar, haar uit de depressie te, te brengen of wat dan ook. Of een sigaretje pakt om uit de depressie gevoel van... Uh, benauwdheid uit te komen. Of uh, alcohol of een, uh, een slokje neemt, om juist om, uh, om op opgevrolijkt te worden. Of iets anders, doet er niet toe. Of uh, een, een wipje maakt, of andere, andere dingen die, die, dus, uh, als, die hem als kick dienen om hem, haar of hem uit te brengen uit de impasse. Ja, uit een slecht gevoel, uh, narigheid, nare gevoel of zo, nare gevoel. Dan is er iemand bezig met iets anders. Alles kan je halen uit de Kabbala, absoluut alles. Als je nog iemand anders nodig heeft, dan betekent dat je in jezelf die, die mannelijke en vrouwelijke nog niet... In balans gebracht heb. Dat betekent dat. Uh, ja. Dat, uh, je moet gewoon leren. Anders maar toepassen. Alles toepassen. Wat je leert hier. Alleen, dat, alleen wat we hebben geleerd. Van het mannelijke en vrouwelijke. In het test.dat die, dat die, Om die zo in elkaar te brengen. Binnen jezelf. Dat die, dat die elkaar niet nodig meer zouden hebben. Dat is de, een, een geweldige, moet jou geweldig op weg brengen om uh, in je dagelijkse leven, om dat uh, te hanteren als maatstaf voor elke toestand die in jou is. En niet grijpen naar andere middelen of andere mensen denken dat, een, een mens, een mens, dat een, een mens, een, een organisatie, een religie of weet ik veel, wat voor rotzooi kan jou helpen. Daarom goed kijken wat, je, wat, je, wat hier staat, hier staat, hier staat, alle redding. Hij ben niets en niemand nodig meer. Alles haalt uit de kabal. Kan jouw familie jou redden? Kan jouw uh, kinderen jou redden? Kan jouw vrouw, man, vriend, wie dan ook, kan, het, kan die jou iets uh, helpen? Comedie, het is allemaal, allemaal uh, alleen binnen jezelf. Jouw ziel en jouw noek brengen jouw ziel met een, met, dus jouw boven de gezij van jou, brengen dat in overeenstemming, in, in eenheid, met leia, duidelijk met, dus met het voornaam, met andere woorden, en halen dat naar beneden naar de naar Rachel, Duidelijk net zoals hier een piet, net zoals Jacob. Ook jij, ieder van jullie heeft al twee noeken, Duidelijk twee vrouwen binnen jezelf heb je twee vrouwen. elke mens, dus en man, is dus, een vrouwelijke kant. Heb je twee noeken en een boven de gezin, een, een onder de gezin. Nou, heb, je nog, nee, heb je nog een andere, andere nodig, nog, uh, van vlees en bloed? Wat heb je daarmee? Wat, wat, wat, wat, wat haal uh, je daar Misschien is het goed als je zin hebt om wat, wat, wat, wat, wat, wat een kindertjes, paar wat kindertjes te maken, als je daar trek in hebt, maar voor de rest? Waarvoor? Wat doet het? Alleen maar voor status of weet ik veel, voor wat? Wat zal het je doen? Je sokken wassen. Of iets anders. Andere dingen. Zo zo is het ook dezelfde met een vrouw. Ten aanzien van het uh, een mannelijke een vrouw heeft ook in zichzelf. Een mannelijke en vrouwelijke moet alles. Alleen maar daaraan werken. Om zo te maken. Om zo steeds in elk toestand Om die man dat mannelijke en vrouwelijke in balans te brengen, maar de vrouwelijke dus omhoog te brengen, eh, om zij, mannelijke en vrouwelijke, tot hetzelfde, hetzelfde niveau te brengen, en dan zijn zij absoluut, dan hebben zij absoluut elkaar niet meer nodig. En dat is een toestand wat vertaald wordt in je innerlijk als sereniteit. Waar krijg je dat sereniteit, deze sereniteit, hier op aarde vandaan? Door een wipje te maken met wie, met wie dan ook, helpt het? Geen sprake van. Al heb je de mooiste vrouwen van de wereld, een of meerdere. De honger blijft, en het is niet te stillen. ...dan niets helpt? Of en heb je dan een mooie iemand van een um, Hollywoodster... ...een man, die, een acteur die je dan verlangt in je hart... naar je yes, ziet zo so mooi eruit... ...die zo mooi eruit ziet... ...en een vrouw dan verlangt en vrouw een man doet er niet toe. Nou, wat heb je eraan? Stel dat je zo'n ding zou hebben... Wat helpt het? Alleen maar ellende. Duidelijk. Alleen maar in je cel, binnen jezelf, heb je de perfecte man en perfecte vrouw. En moet je ze perfect maken naar elkaar toe. En, en perfect naar elkaar toe betekent dat uiteindelijk komen zij tot de. Uh, dat is hetzelfde, hetzelfde niveau. En dan coexisteren ze samen en tegelijkertijd hebben ze elkaar niet nodig. Deel, niet vallen elkaar uh, lastig met je met liefde, zogenaamde liefde. Met, uh, de, met het willen dat ander jou aait. Of iets anders. Of zelf aaien iemand anders. Paaien, aaien. allerlei andere rare dingen. Die mensen eh, kinderen mensenkinderen doen. Die onvolwassen zijn. En onreep. Die allemaal dat, dat zweet, en zweet en tranen nodig hebben. En het is oneindig elende als men het niet binnen zichzelf eh, durft eh, te behandelen, te werken aan jezelf, binnen jezelf. En in elke toestand hebben die mannelijke en vrouwelijke in jezelf. Ah, welke vrouw, mannelijke? Hij ah, mannelijke kant van mij is die die wil geven. Ja, moet je niet denken dat jij kan geven aan je buurvrouw of een andere die je toevallig tegenkomt en je gaat haar, haar of hem over kabalen hebben en je meent dat die, en die andere zit in problemen, dat jij denkt dat jij, dat jij hem of haar kan eruit halen uit zijn ellende. Maar binnen jezelf vinden deze kracht dat mannelijk is. Dus die wil geven. En de andere kant binnen zichzelf. Die tweede kant de vrouwelijke. Die wil ontvangen. En op te bouwen dat op de manier. Niet op de manier dat niet te geven aan de vrouwelijke. Binnen jezelf. Maar op de manier dat jij voedt Jouw vrouwelijke. Maar alleen maar niet om haar te heersen, beheersen, heersen over haar. En zij moet ook niet verlangen naar het mannelijke binnen zichzelf. Ja, het staat op iedereen, op man en vrouw. Hè. Van welke, die, die twee kanten in één persoonlijkheid. Maar op de manier dat het mannelijke geeft aan de vrouwelijke, om haar uh, tot dezelfde grootte te brengen als mannelijk, En om haar vervolgens zelfstandig te, te, te laten uitkomen, en ook dan, dan ook het mannelijke wordt ook volmaakt. Dus mannelijke moet geven aan vrouwelijke, binnen, binnen een mens. Ja, duidelijk. En, maar daarna hebben ze elkaar niet meer nodig. En je moet kijken nou, want we, we hebben dat onlangs in de TES, geleerd, maar kijk nou wat hij nieuw ons nu nieuw vertelt, um, hier in onze zorg. Um, de regel 42, na de punt, en je goed kijken, wat je zegt, werk of welk woord, want daar zit ook het principe wat voor ons van cruciaal belang is. Oliefichag en daarom, niet het Leia as dan in die in die toestand, want Leia ontvangt dan van die zes onderste van de hierzo, dan in die toestand Leia wordt geacht als plaats van goorba van van vernieling vernietiging. Of, of zelfs, uh, beter te zeggen, uh, uitgemergelde plaats, droge, een ander woord. Sheena, niet nooit in het periode, die, die geen vruchten geeft. En nou, kijk, nou zie dat we hebben het in de Torah geleerd dat Lea had ook geen kinderen. Ja, en eerst, dat is wat, wat, de toestand waarover hij het nu heeft. Om je schoen zijn, daarom. Gamba ziren, ziren, smoo, de had smoorloge ta En daarom let op, ook zeeranspin had, bij de, ook bij de ziren, pin. zelf was geen volmaaktheid. Waarom niet? Zie je, kijk, hij was niet tevreden Ook Jacob herinner je dat uh, hij had geen kinderen. En dan kijk nou, waarom? En, ook, en goed, goed, goed, goed horen wat hij zegt. En nu is het principe. Want de volmaaktheid van het mannelijke is in het geven aan het vrouwelijke. Zie je dat? Dat is het kroonprincipe. De volmaaktheid van het mannelijke is, bestaat daarin, om te geven, zijn geven te doen, om letterlijk, om te geven aan een vrouwelijk. is allemaal binnen de mens. Dat de mens dat al volmaakt, zoals Jacob, was hier op aarde, dat interesseert ons niet. Dat hij kwam tot zo'n volmaakte, dat hij, dat hij het kon ook doen hier op aarde. Maar het is, wij doen... Wij leren alles in één mens. Eigenlijk, het algemene aspect interesseert ons niet. Van het algemene leren wij het bijzondere. Maar wat ons kan helpen is alleen het bijzondere aspect. Binnen de mens zelf. Hoe dat wij nu weten, dat wij nu moeten koesteren in ons, deze, dit, dit principe, dit goddelijk principe, dat. De volmaaktheid van het mannelijke is, bestaat in het uh, geven aan het vrouwelijke. We kieven ja, lolen, mielen, spelen, op, verder. En aangezien hij had niet, hij, het mannelijke, aangezien hij had niet, zeer en pin, had niet aan wie te geven... Ja, als Ontbrak er aan de volmakten. Zie je dat? Als er een mannelijke is, maar die het heeft niet aan wie te geven, dan ontbreekt het hem aan de volmachting. Zie je dat? Dat wil niet zeggen dat een man moet altijd trouwen voor vrouwen hebben. Uh, hieruit dus uh, conclusies de conclusies trekken. Er zijn volop, er zijn heel, heel wat mannen die geen vrouw hebben of die dan wij spreken niet van iemand die dan losse vrouwen heeft of losse relaties heeft. Maar er zijn mannen die dan maar de bedoeling is dat niet, natuurlijk niet projecteren dat op het uh, op, in het algemene opzicht maar van binnen moet je weten dat als, als je een mannelijke hebt, en geen vrouwelijke, betekent, altijd hebben we een vrouwelijke, maar als een vrouwelijke niet ontwikkeld is, dan is het ellende, moet je zijn, weten dat het ellende is voor je mannelijke. Want een mannelijke, als hij kan niet een vrouwelijke geven, en dan betekent om te geven haar, moet zij ook eh, klim hebben, om dat te ontvangen, ja of niet? Niet alleen het mannelijke, vrouwelijke, niet alleen een puntje, niet alleen een puntje van een, een, een, een, een maar een hele partsoef moet ze hebben, al, al is het uh, maar uh, een partsoef die, dat, die ten hoogte van hier, van onder de gezee van de zerenpien, maar dan iets moet het zijn, een partsoef moet het zijn van haar om hem in staat te stellen, om haar te geven. Dan het mannelijke blijft in uh, onvolmaaktheid. Onvolmaakt. Mediteer daarover. Binnen jezelf, alles is binnen jezelf. De reding zit in jezelf en nergens anders. 47. Vetame ah, dat waar? Hoe? ki kool in jaren 48 zijn, dat achten jaren 48 zijn, dat de jaren 49 zijn, dat de jaren 49 be sitra de de 50, de ze hier aan mai begin, hoe zot mij men je niet? Schein, maar hem, 41, ken. Aita, beginna te De volgende pachina, de rechterkolom, de eerste regel. kerach mikan, we kerech, mikan. Kijk waar, schel twee agnizo, vaya ba, vaya ba, sham. Am namijna ashlai ma, koltserika, koltserka. Dri, dainu, shikasra, hamatarash, shi gadina kashia. Fir, anotenet makom legalot, a shalim betrin. Citrine five. Hamashlim, Hamokhin, Ahem, Mikolat, Sadadin, Ses. Shaz, Midgalim, amochin Od, Yoter, Harbemet, Zeifen, Shayum, Sitra, De Tivo, Levade. And that is all for, for, for Trefel. I don't. Before you. On the orthogonal 243. De linkerkolom. De regel 47. En nu keer die terug tot. Dat. Um, tot deze liefde van twee kanten. De liefde wanneer het je goed gaat. En wanneer het je slecht gaat. Met op. We waar hoe. En de reden daarvan is. Nicolin, Jan Agnizor, want de hele kwestie van het verstoppen was om de eigenschap van de volledige, van volledige liefde te onthullen. Van welke volledige liefde, 48, is Betrin Citrin, van twee kanten, in twee kanten letterlijk. De Heino dat wil zeggen, 49 er de, de dinakasje, dat wil zeggen ook van de kant of in de kant, letterlijk van de kant van de zware din, dus ook wanneer de zware din is, moet men Hashem lief hebben, we gewenchen mijn gezellige maal en pin aangezien de plaats van vanaf de gezellige naar boven van de zehir pin let op, is de essentie van mijn de hoge wateren waar absoluut niets is van het aspect van de zware dien. Nee, alleen maar liefde, liefde omdat het daar alleen maar goed gaat als het ware. Geen dien voelt men. Alkeen daarom, hij begint ook niet zo, daarom was het aspect van het, het, het verstoppen, was de volgende pagina, de eerste regel, de rechterkolom kerag, die kan, het op, de eis van de ene kant, en eis van de andere kant. Eis, kerag. Kijk waar shaltasham, want daar heerste al agnizo, de verstopping, en vajabasha, en het droge. Amname na schlema maar ze is niet volmaakt naar, uh, naar, volledig naar de wens. Dus uh, optimaal, drie. De haino dat wil zeggen, Dat er een dat het doel ontbreekt, dat dit dina dus uh, ontbreekt er liefde van de. Andere kant van de kant van de zware die. De regel 4. Hanotel het makom. Zodat die die dus plaats geeft om de liefde, de volledige liefde van twee kanten te onthullen. 5. Hamaslim dat welke liefde van twee kanten. Uh, Aanvult, tot vervulling brengt, vervult, heel maakt, die deze mogen van alle kanten. Zes. Je azt dat dan met Galima mogen, dat dan de mogen worden onthuld eh, nog veel krachtiger. Zeven. Die die er waren, zoals zij onthuld waren, alleen maar van de kant van het Goede. Kijk nou hoe geweldig. Kijk, alleen maar uh, vanuit de kant van het Goede liefde is geweldig. Maar uh, wanneer ook die, van de tweede kant, wanneer men, wanneer je Hashem lief gaat hebben in elke toestand, ook in, wanneer uh, je voelt, wanneer in jezelf, binnen jezelf manifesteert dina akasha, de zware din. Dan is de manifestatie, dan is de, uh, Gadlim, dan is de van de mochen, dan worden ze, groter de, de mochen, nog meer, veel meer worden groter de mochen, dan wanneer eh, men Hashem lief heeft, alleen maar wanneer hem, f, eh, wanneer jou voor, het voor de wind gaat. Kijk dat is cruciaal wat we leren. Dat is iets wat eh, Hashem heeft zich zo gemanifesteerd aan het volk Israël op deze wijze Hashem gemaakt heeft dat de wereld tot zijn volmaaktheid kan komen. De regel zeven, nadat de punt. Awalkool oder shallow, ach niet galta, niet galta, niet galta, niet galta, niet galta, niet niet niet Beginat, Hayabasha sherban ook wel leeja. Beginat kerag, tien, mikan we mikan. kijk, hoe ga zeggen? maar kool ooit, zo lang nog het aspect, die nakasje, het aspect van de zware dien nog niet onthuld werd door de deze mogen. Ja, wanneer men Hashem lief heeft, eh, ook in, het, in de toestand van de zware dien, wanneer de zware dien zich manifesteert. Niemt Z, blijkt dus, dat het aspect in de regel 9 Hayabasha, dat het aspect het droge, dat in de Nukwa Lea is, en dat ook in de mens ook, wordt ook ervaren, die bevind, dat bevindt zich, in het aspect van kerach wat le Van in het aspect van eis aan on de ene kant en eis aan de andere kant. De regeltje. Ulefichach. Aridei ze. Sjadumam, shichim, elf. Eh, pchinata japasha, le michaze, Olemata de le zeironkindle. Maar kom twaalf nukwak deze Dina de Dertin Lehta de mensen die hier zijn. En de mensen die hier zijn, die hier zijn, die hier zijn. En de mensen die hier zijn, Oud, jo, te, er, mi, ma, scha, jubi, miljoniem, levade. De, a, in, u, dat, de, ti, levade. De na de punt. Helder, helder, zo so helder, hij ons nu dat vertelt. Ik heb geen woorden om het, voor hoe ik echt uh, het verrukkelijk vind, hoe hij dat helder ons overbrengt. Niets is nodig, eigenlijk. Met zijn commentaar heb je niets en niemand nodig, de regel 10. Natuurlijk heb je, het is goed dat ik het aan jullie geef, dat ik kan het doorgeven. Alleen maar als doorgeef luidt, dien ik. En natuurlijk komt het ook via mijn kilim. Via mijn kilim die verbonden zijn met mijn, mijn punt van de die verbonden is, is met die Bina. Dus het is een kosheren manier van het overbrengen van het goddelijke, het heilige, de mogen naar jou toe. Maar in principe is het helemaal afdoende, dit commentaar. O en daarom, alhidei ze, door het feit, Sha'anumam am dat wij aantrekken de regel 11 Pchinata Yabasha, het aspect van het droge. le Lemata naar de plaats van de Hazeel naar beneden van de Zeeran Le Leem naar de plaats van de Nukwa, van de kleine Nukwa, Rachel 12, Shosham Megola, dat daar onthuld is, dat daar onthuld zich de djinn akashia, de zware djinn, dertien. Legit aan mijn tactonie, omdat zij is de lagere watere. wateren, wateren, wie als dan, dan, dan niet dan Lanu, dan zie hier, dan is aan ons, eh, dienen wij de eigenschap van de liefde, van de, vol, de volledige, de volmaakte liefde, van twee kanten te onthullen. We zijn daarmee, vijftien, mogen worden deze morgen aangevuld, volmaakt, door in al hun gewenste volmaaktheid. Zestien. Wanneer mogen en die mogen worden en de mogen nemen toe. Nog meer dan het was in het aspect van de hoge, alleen maar van de hogere wateren. Dus de Aido, dat wil zeggen, 17, in het midden. Alleen maar door de eigenschap van de liefde van het, alleen maar van de eigenschap van de liefde van, van de goede kant. Nerechel 18 na de punt. Uwezee, schoomer, maar de havet ja de hentien. mala pin. basot jehuda ila a It abit ata baierida la mechazeu mata einen twintag. ta taa makom dina kaasje. Liefhebber 22, Arutz, omakom, ishu. Laten we het, laten we 23 holen, Ilanin is niet en dat is wat hij zo zegt, zegt, de Jabasha, datgene wat was, wat het droge was, 19, nee, had, kan tot hier voegt hij ons toe, tot hier vanaf de gezien naar boven van de zierenpin in essentie van de hoge Yehuda ila A de hoge eenheid twintig. Het habitat is woord nieuw wanneer bij het afdalen vanaf de gezien naar beneden 21 Yehuda dat Tata tot de lagere eenheid Amakom dinakasje op de plaats van de zware dien. En dat woord, leef je het arets, dat woord, wordt tot het aspect arets, aarde, 22. Omakom jishof. En de plaats van jishof, dus nederzetting, of waar, gezetelde plaats van, waar men waar men leeft. Lema uh, om Vruchten te, te, te maken en bomen te planten naar begoren, 23 na de punt. Kewandeet, ached. Kewandeet, ached. Nee, dat is ook een, soms een Aramees gebruik die ook daardoor tussen, tussenin. Kewandeet, ached, Ahava. 24, Batrin citri, Mikan Ulehal A ah, neemar 25, te de shaha arets desha wegomer, go, we ki it takenet lemme abed 26, pirin we even, Kedaka daka jont, ki wan, angeseen, de liefde werd verenigd van twee kanten 24. Mikan ullehala, vanaf hier en verder, let op, in de, zo, in de Torah, in de scheppingsdaad, is gezegd: dit Saha Arts de laat de aarde uh, gras voortbrengen enzovoort. Ja, dus leven begint. begint 25. Die is erkend, want die is uh, opgemaakt, die is ingesteld, die is gecorrigeerd lemaabit maabit om vruchten te geven naar behoren. 26 na de punt. Welke nikra je goede tata'a 27? Lejot hajihut basot maim Dafka, davka. En daarom heet dat je tata'a de lagere eenheid 27 legiot hier basod, basot, aangezien de eenheid is, dafke juist als lagere water. In essentie van lagere water. 28. Wehoosod de kitov hashini de jomgimel aneimar. 29 ik dit het is is De haare, is een haare, is een haare, is Shelanook watataha. Wat dagton 33, hamaslim et allion. Notel kolassius juurze 34. Shelanulimbo. Ook hier geweldig, ik weet niet hoe ze het zeggen. We doen. We hoesoot, en dat is de essentie van de tweede keer. Wanneer in de tweede keer wordt gezegd op de derde dag, op de derde dag van de scheppingsdaad. Wordt de tweede keer twee keer gezegd tof. Goed. Ja, en Hashem zag en dat is goed. Ja, wordt twee keer gezegd. Omdat op de tweede, de tweede dag hebben we, we hebben dat geleerd. Op de tweede dag was die. En daarom was niet gezegd, Hashem heeft niet gezegd dat het goed was. Maar op de derde dag heb je twee keer gezegd: Goed, en dat is wat je zegt ons. En dat is de essentie waarom de, dat. Van, dat is de essentie, dat eh, de tweede keer goed, tof, werd gezegd op de derde dag, in de uitspraak, 29, laat de aarde gras voortbrengen. En dat was gezegd in de Masebreschid, in de scheppingsdag. In, de, in, het, ja, in het verhaal van de scheppingsdaad. Drie in de, de, de regel 30. Kia want nu, let op, nu in de derde dag, op de derde dag. Nuqwa de nu ontvangt alle mogen van zes, eh, van zes kanten in de 31, die in de hogere eenheid. Zijn. Ter interessant is ook. De woord. En kijk. Waarom wordt gezegd. Oké. Als je neemt. Oké, okay, dan dus we gaan. het. Ki, want wordt het anders te, te, omslachtig. Om want, want, de nu, nu ontvangt in de derde dag ontvangt hij morgen van zes kanten van de hoge, i, hoge één, 31. ene, de eenendertig. Muhammad omdat die waren niet vol, niet vol, niet heel, niet helemaal, niet vol, vol, volmaakt. Anders dan op haar plaats, op de plaats van die lagere noekwa. En nu geeft hij ons ook een principe, let op: 32. Wat achtona maslim het en een lagere. Het lagere dat, het ho dat, een, dat zijn hogere aanvult. Ja, het lagere dat zijn belendende, lagere die belendende hogere. Zijn belendende hogere aanvult. not il neemt al deze mate waar, waarmee, die, waarmee die zijn hogere heeft aangevuld. Ja, zoals we dat noemen, we dat ook, dat, uh, het boomerang-effect. Het boomerang wat het lagere, we hebben ook een principe, dergelijke principe, wat in andere woorden, wat, het lagere, wat een lagere veroorzaakt bij een hoogere ontvangt die ook ontvangt die lagere. En deze zes kanten die de ook de dus ontvangt, die daar een hind zit zit hem hind in die zes woorden baschamlo zes woorden van het tweede vers van Shema Israel Baruch Shem Kvod machuto Leolam Vaed. Gezegend is de naam van de glorie van zijn koninkrijk Leolam Vahed voor altijd en